Toralmegens Megens met het NOS-journaal. In Minneapolis zijn een verslaggever en cameraploeg van CNN gearresteerd... terwijl ze live verslag deden op tv van de rellen in de stad. Deze week kwam een zwarte man in Minneapolis om het leven door politiegeweld. En sindsdien is het er onrustig. Op de beelden is te zien dat de verslaggever in de boeien wordt geslagen en wordt weggevoerd. Later verklaarde de politie dat ze zijn aangehouden omdat ze niet weggingen... terwijl het wel was gevraagd. CNN spreekt van een schending van de persvrijheid. PVV-Kamerlid Edgar Mulder stapt uit de parlementaire commissie die ongewenste beïnvloeding van moskeeën onderzoekt. Hij wil geen verantwoordelijkheid nemen voor het rapport dat volgende maand verschijnt. Mulder zegt dat terwijl iedereen weet dat moskeeën rechtstreeks worden aangestuurd vanuit islamitische landen, de commissie het weigert om hier een oordeel over te geven. De PVV er ziet dat als een teken van zwakte.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 die daar een drugslab runden. Wat voor drugs er werden geproduceerd is nog onduidelijk. Het lab lag niet midden in een woonwijk... maar door de aanwezigheid van giftige stoffen en eventueel explosiegevaar... vond de politie het toch linkersoep. Het lab wordt later ontruimd. Het weer vanmiddag op veel plaatsen zon. In het binnenland kunnen wel wat stapelwolken ontstaan. Het wordt 16 graden op de Wadden, mogelijk 23 in Limburg. En ook morgen en de pinksterdagen is het droog en zonnig. Zondag even wat koeler, maar verder is het zomerswarm. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. Het is druk bij Amsterdam op de A10-west richting de A10-zuid tussen Knopend Koemplein en Oud-Zuid 9 kilometer en een kwartier vertraging. Heeft onder andere te maken met de afgesloten A10-noord dit weekend. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort ja. is zin in ZFM. ZFM, je Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing. We de dag van de leven, de Flevolhof. Flevolhof, dat is een kijk-, speel- en doepark voor het hele gezin.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 Daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen lokale radio. En deze week hebben we rondleiding langs week 48. En dat is de week waarin op 26 november 1962... door Mies Bouwman televisiegeschiedenis wordt geschreven... Vanuit het Rai gebouw in Amsterdam presenteert zij een 23 uur durend televisieprogramma... om geld in te zamelen voor de bouw van een dorp voor gehandicapten bij Arnhem. Met de bouw van het dorp wordt in oktober 1965 begonnen. Koningin Juliana opent het dorp op 12 september 1968. Straks een kort fragment van het Polygoonjournaal. En zes dagen na de première is Fun in El Capulco... vanaf 27 november 1963 in de Amerikaanse bioscopen te zien. Elvis Presley en Ursula Andrews vertolken de hoofdrollen. Voor deze film zijn in El Capulco in Mexico enkele opnamen gemaakt. Het levendeel is echter in Hollywood opgenomen. In deze film zingt Elvis Presley onder meer... I Think I'm Gonna Like It Here, Mexico... You Can't Say No in El Capulco... en het nummer wat we net hoorden, Bassa Nova Baby. De liedjes zijn in januari en februari 1963 opgenomen de Radio Records studio in Hollywood. Bekend nu maar toch was Sanova baby dacht het wel. Straks tijdens deze rondleiding aandacht voor een oost-Duitse zangeres die we allemaal kennen. Ze had geen enkele hit in de Nederlandse top 40, maar we kennen haar bijvoorbeeld van Top op, een speelfilm en van een handvol liedjes van haar. Slechts één liedje komt in 1979 in de Tipperade terecht. Dat ja, is echt een bekende zangeres, hoor. Zeker. En dadelijk ook nog het verhaal van de Britse tweelingbroers Paul en Barry. Tussen 1965 en 1967 hebben ze in Engeland 18 hits. Hoe heten deze broers met hun achternaam? En één van de broers had een aantal solo-hits weer in Nederland. Ook in Engeland... Goed, en we hebben uit week 48 ook een top 40. Deze keer uit het jaar waarin Treintje Oosterhuis wordt geboren... en Jeroen van Koningsbrug. Op nummer 1 in die top 40 staat een Duitsstalig lied... geproduceerd door de vader van Vicky Leandros. Het nummer komt ook uit in een Engelstalige versie... en wordt een hit in het Verenigd Koninkrijk. Het liedje begint met de volgende tekst in het Duits dan. Weer van uns im zonnenschein. een kurze traum van gelukkig zijn. Nou, zeg maar helemaal niks. En we hebben natuurlijk ook de langspeelplaat van de week. Deze week het dertiende album, allemachtig, van een Britse rockband. De plaat is een beetje een buitenbeentje... omdat de muziek afwijkt van de gebruikelijke rock'n'roll sound van de band. Op de plaat staat onder andere reggae en funk. Nou... En we hebben dadelijk ook nog een lied uit een satirisch Nederlands televisieprogramma uit 1972. Het nummer wordt geschreven op de muziek van Alone Again van Gilbert O'Sullivan. De schrijvers nemen het nummer zelf overigens niet op op plaat. Gerard Cox wel. Hij heeft er in dat jaar een hit mee in de Nederlands top 40. Wie waren de schrijvers? Dat was een duo. En hoe heet het nummer? En de schrijvers van de tekst natuurlijk. Muziekvrienden, oudste nummer, is uit 1951. We gaan nu naar zondag 23 augustus 1964. Ladies and gentlemen, the Beatles. The Beatles! The Beatles. such a In de nacht van 26 op 27 november 1962 ontstaat in heel Nederland... tijdens de televisieactie Open het Dorp een complete geldgeefpsychose. Voor een goed doel weliswaar. Een dorp voor gehandicapten nabij Arnhem. We hadden na 24 uur 12 miljoen. Maar het bedrag dat u bij elkaar heeft gebracht, lieve mensen, is... 21 miljoen 192 gulden Who listens to radio That go where you go medium called radio That's with you every night Through the long commuter fight And in the morning with your toast and mama No matter if it's summer, winter, spring or fall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 Er nou paarden draven en aan de horizon leidt een meloord. Eens ging de zee hier te keer, maar die tijd komt niet weer. De Zuiderzee heet nou IJsselmeer. Traktorgater, nou greppelsgraven, ik zie tot de horizon geen schepen meer. Kijk, die jongeman ben ik, ja. Je was de kapitein. Hier En die grote dikke. Ja, dat moet Malle Japie zijn. Opa en die blonde jongen. Vooraan bij de fokken Oppa Opa, zegt nou wat? Die jongen. Is je ome die is dood.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 De zee zo te keer in een razend verweer. Ongestraft slaat niemand haar neer. Nu jaren later hier paarden draaien. De Zuiderzeeballade, nummer geschreven 1959 door Willy van Hemert... Het is een sentimenteel liedje waarbij een grootvader bij het vinden van een oude foto... aan zijn kleinzoon vertelt over die goede oude tijd. Toen het IJsselmeer voor de bouw van de afsluitdijk in 1932 nog de Zuiderzee was. De uitvoering van Sylvan Poons met de toen 14-jarige Oetse Verschoor wordt in 1960 op de plaat gezet. 26 november 1985 overlijdt Sylvan Poons. De acteur is vanaf de jaren 20 verbonden aan de Revue. 1934 speelt hij in de film De Jantjes. Daarin zingt hij met Heintje Davids, omdat ik zoveel van je hou. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moet Sylvan Poons onderduiken. Hij werd 89 jaar. Ja, prachtig lied hè, ongelooflijk. De Zuiderzeebaladen. En daarvoor muziekvrienden natuurlijk muziek van de Beatles. Want I Want to Hold Your Hand van de Fab4 is op 28 november 1963 de eerste single in de Britse muziekgeschiedenis waarvan al er voor de release 1 miljoen exemplaren zijn verkocht. Het nummer wordt op 29 november 1963 op het Parlophone platenlabel uitgebracht. De single met op de B-zijde This Boy en I Saw Standing There... komt op 5 december 1963 binnen de Engelse hitparade... en staat vanaf 12 december van het jaar vijf weken aan de top. Wij luisteren naar een opname van zondag 23 augustus 1964. Live opgenomen in de Hollywood Bowl... tijdens een van de legendarische concerten van de Beatles in de Verenigde Staten. Muziekvrienden, zo meteen de langspeelplaat van de week. Ik zei het net al, het is het dertiende album van een Britse rockband. De plaat is een beetje een buitenbeentje... omdat de muziek afwijkt van de gebruikelijke rock'n'roll sound van de band. Op de plaat staat namelijk reggae en funk. En natuurlijk ook wat rock'n'roll. Een soort van mengeling. Echt een uh, bekende band, hoor, zou ik je zeggen. Goed, maar voordat we daar aan toe zijn gaan we eerst naar die oude top 40 en wel naar de tipperaden. Want top nummer 1 in de tipperaden hebben we de alarmschijf. Het nummer van Elton John, Goodbye, Yellow Brick Road. Ha, ha, ha, ha. Let op, op. Veronica's alarmschijf. What do you think you'll do then. I bet the shoot down the plane. It'll take. schrijf in week 48 1900 nog wat Elton John met Goodbye Yellow Brick Road van zijn gelijknamige album. Het singeltje stond vijf weken in de top 40 en haalde als host de nummer 20 positie. In mei 2019 komt er een biografie en filmmusical over het leven van Elton John, Rocket Man. En op 1 november 2019 verschijnt het boek Me, Elton John, zijn eerste en enige biografie, zoals hij het zelf zegt. Muziekvrienden, het is zover de langspeelplaat van de week. En ik uh, zei het net al, het is het dertiende uh, album van een Britse band. En die band is The Rolling Stones. En het is overigens uh, de vijftiende Amerikaanse album voor de uh, Stones. De muziek op deze plaat is een combinatie van rock and roll met reggae en funk. En de plaat heet Black and Blue en komt uit 1976. Toen de plaat uitkwam werd deze matig ontvangen... zowel door de fans als de critici. Pas veel later zag men in dat het een opvallend en bijzonder album is. Het is veel minder een album met liedjes, zoals we gewend waren van de Stones... maar meer een sfeeralbum met funky grooves en jams. De opname van het album was net na de periode dat gitarist Mick Taylor de band had verlaten. De overige bandleden waren op zoek naar een nieuwe gitarist. Daarom ook wordt op dit album door verschillende gitaristen meegespeeld. Het waren eigenlijk audities voor gitaristen. Zoals bijvoorbeeld Steve Marriott, Harvey Mandel, Wayne Perkins, Peter Frampton en Ron Wood. Zelfs gitaarhelden als Rory Gallagher en Jeff Beck hebben aan een jam meegedaan. Beiden gaven overigens aan een solo carrière te prefereren... boven het lidmaatschap van de Rolling Stones. Het nummer Melody wordt opgenomen met een mobiele studio in Rotterdam op 23 januari 1975. En de nummers Slave en Worried About You komen niet op het album, maar worden pas zes jaar later uitgebracht op de LP Tattoo You. Alle andere nummers worden in München opgenomen in de Musicland-studio's van oprichter Giorgio Moroder. Zanger en pianist Billy Preston heeft tijdens de opname een nadrukkelijke rol. Hij speelt op elk nummer piano. Daarnaast zingt hij samen met Mick Jagger het nummer Melody. Op de plaat staat dat deze is geproduceerd door de Glimmer Twins. Maar dat is een pseudoniem voor Keith Richards en Mick Jagger. Een legendarische album, muziekvrienden, van The Greatest Rock and Roll Band in the World. Uit 1976. De plaat heet Black and Blue en is van de Rolling Stones veel van de week Zet goed gemuziceerd op dit album Black and Blue van de Rolling Stones uit 1976. En we hoorden op gitaar Ron Wood, die later echt in de Rolling Stones ging spelen. Die kwam bij de Faces vandaan. Dadelijk dus nog meer muziek van de langspeelplaat van de week. Muziekvrienden, we hebben een oude top 40. We hebben alle plaatjes weer kunnen vinden. We hebben ze in de goede volgorde in de computer gezet. 40 tot en met nummer 1. We zappen erlangs tot en met nummer 11. Ik lees de top 10 en we draaien de nummer 1 hit. Op nummer 1 staat een Duitsstalig lied van een... daar komt-ie goed opletten, van een Griekse zanger. Dat is niet zo moeilijk. Maar welk liedje dan? Het begint met de volgende tekst. We traven ons im zonneschijn, Ein kort traum vom glücklich sein. Dat zeg maar echt helemaal niks. Maar goed, in deze oude top 40 hebben we 7 nieuwelingen, 4 Duitsstalige liedjes, 10 Nederlandstalige liedjes en 14 Nederlandse producties. En we beginnen zoals altijd bij 40. Prince and Cole in 8920. Yeah the cold maze say one Prince and Cole in 8920. All right. Ja, heb je het verstaan? Prince and Cole in 8920. Het gaat ergens over het liedje, dat is de grap. Adriana Celentano op nummer 40. Een liedje met. Ja, woorden die lijken op Engels, maar het is het niet. Italiaanse acteur, regisseur, komiek, songwriter, muzikant, van alles en nog wat. Lidlietje dus op uh, nummer 40 in deze oude uh, top 40. En nu een Nederlandse band op... Uh, 39. Uit de Zaanstreek komen ze. Met uiteraard zanger Jacques Kloes. Hij is helaas overleden. En ze hebben veel hits gehad. En dit is er eentje van... Ja, bijvoorbeeld Ticket 2, zou ik je zeggen. Jumbo, Shocking the Show. En deze. 1900. Um... Town, tried to burn it all down. Paramanica looks like me and you. You're found to intelligent. Opvallende zanger en net als het volgende nummer, op 38, we ook een band met een opvallende zanger. Engelse band Sleater, Ze hadden echt heel veel hits, zeker in Engeland. Dit was dus My Friend's stand op nummer 38. Nieuw in de top 40. De eerste Niebeling vinden we op nummer 37. Een liedje van een Amerikaanse soulband. En ze namen eigenlijk het liedje al tien jaar daarvoor op. En toen heette het Who's That Lady. En in dit jaar namen ze het opnieuw op. Klonk het ook totaal anders, vooral met die vervormde gitaren zo. Van het album Three Plus Threes en dit The Isley Brothers en lady. Deze top 40 komen we liedjes tegen die over vrienden gaan. We hebben er net eentje gehad, My Friend Stan. En nu. Mijn vreunde. Ja, mijn vrienden. Mijn vader produceerde dus de nummer 1 hit. En hier zingt ze zelf, Vicky Andros. Op nummer 36, Mijn vrienden zingt die Trauma. Nieuwe. Nieuwe. Was dat met een oomblauwt erop? Ja, vaak in computers verdwijnen die oomblauwt, dan weet je niet hoe je het lezen moet. Zou het me geweest zijn. Goed. 35 nu, muziek uit Nederland. Met mama van Longtol, Ernie en de Shakers. En die lange uh, man, die Ernie, die lange Ernie. Dat was natuurlijk uh, Arnie Treffers. Zullen we die even netjes opnieuw starten? Nummer yeah. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. Een klassieker van de Steve Miller Band, zo is het officieel. Steve Miller natuurlijk, met het nummer de Joker. Het werd een mega-hit, ook in de Verenigde Staten. Nieuw. Nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Van koude jatten aan de lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden.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 En misschien is dat dom Nieuw op nummer 33 Astrid de Bakker heet ze En ze trouwde met Leonard Nijg Die dit liedje schreef En, en vandaar dat ze dus heet afkomna. Astrid Nijg met uh, het liedje We doen wat we doen Nee, ik doe wat ik doe, niet we doen, nee Nieuw, Nieuw. Nieuw. Nieuwe. Nieuwe. Nieuwe. Nieuwe. Nieuwe. Nieuwe. Examen tweede gedeelte graag willen draaien Te een goed nummer, mooi geschreven Mooi uitgevoerd We horen eigenlijk niet zo vaak dit dat liedje Vanuit het perspectief van een prostituee. Ja, dat is ook een opvallende tekst. Dit nummer zou ik ook graag het tweede gedeelte willen draaien. Laten we afspreken dat we het doen. Paul NK 32 met flashback. Ja, we gaan hem helemaal draaien. 32. Hij had zijn grootste hit, zat hij overigens in de jaren 60. Paul Enka. 31 nu. Wie zijn het? Cindy en Bert. Wait ik avant, daar zit het bij ons bieren. Waar ik er aan, dat zijn Ja, ik moet je zeggen, Cindy Ontbert. Jutta Goesenborger en Norbert Berger. Ja, zo heten ze echt. Maar ja, ik snap best dat je dan een uh, andere naam aanneemt. Nieuw. Nieuw. Nieuw. nieuw, nieuw. nieuw op nummer 30. De single uitvoering in de tijd. Van Sebastian, van Steve Harley en de band Cockney Rebel. The is en het leuke van zo'n top 40 is... Dat we van dit soort muziek ineens springen naar totaal andere muziek. Ook weer muziek van Lennart Nijg. Ze schreef het samen met Boudewijn de Groot. En Rob de die voert het uit. 29 lied dag, zuster Ursula. Diploma's hangen aan de muur. Een beetje licht verspreid. Een vrijheid heb ik nu niet meer. Alleen maar een vrije tijd. Het gaat niet goed en het gaat niet slecht. Het gaat ertussenin. Maar ik wil niet om het leven heen. Ik wil er midden. En nu weer een liedje wat gaat over een vriend, een Griekse zanger. Oh, misschien heb ik wel te veel gezegd nu. Maar ja, dit is nummer 28. En dat is toch niet duitsstalig, zou je denken. Hij zingt over zijn vriend, de Wind. uit Amerika Native Americans noemen ze het ook wel van indiaanse afkomst de band Red Bone met het liedje Wovoka Een goed nummer van Redbone, het nummer Wovoka. 26, totaal andere muziek. Ja, dat Eddie Merckx de achtste editie van de Amstel Gold Race wint. Ja. En het World Trade Center wordt geopend in dat jaar. Ja, dan zou ik het weten. Absoluut. Vader Abel dus duurt. Wat is er mooier dan blauwe kinderogen? Wat is er mooier dan de kijkers van een kind? 26 was dus nieuw kinderogenvader Abraham en deze. De hoogst nieuw binnengekomen plaat van deze week. Week 48, 1900 nog wat. Loggins en Messina. Een duo met My Music. Eerlijk vrolijk nummer op uh, 25 de Hoosnieuw Binnengekomen plaats. Nu muziek uit Rotterdam van Kok van der Palm. Die nacht in Casablanca, waar ik jou toen heb ontmoet. Wij danste die Tango, ik weet het nog zo goed. Je hebt me toen betoverd en je handen trilden zacht het wel een lange... Eten, nou. Waar ging jij heen, kok van de palm? Nog meer Nederlandstalig muziek, nu muziek van Jan van Toren. Want zo heet hij officieel. Hij zingt voor de kinderen. Dit is een niet alleen voor kinderen. Het is gisteren gemaakt. Dat ze morgen uitgespeeld zijn. Een trappenhuis wordt nu een speelplaat. 22, Charles naar voren. Nou, dikke 90 is die geworden, toch? Nummer 22! Yes! Van Mouth McNeil en ze noemden het eigenlijk een tussendoortje. Ja, het werd maar een kleine hit. De voorloper van Ik Zie Een Ster. De kleinste hits die ze hadden, Mouth en McNeil. En Do You Wanna Do It? Frank en Mirella nu op 20. Alle ja, Frank Mortier, zo heet hij had verschillende Mirella's. Dit is de eerste Mirella. Mirella Jacobs. En later uh, kwamen de andere dames... waar die liedjes mee ging zingen. En die noemen zich ook gewoon Mirella, hoor. Komen uit Brabant staan dus in die top 40 op nummer 20. We zijn dus inmiddels aan dat linker rijtje beland. Nu muziek uit Twente volgens mij. Komen ze nog de buffoons. dacht het wel. Met een oud liedje alweer uit 55. En het beste van de Everly Brothers, Let It Be Me. Maar oorspronkelijk is het een Franstalig lied van Gilbert Beco. Dan nu nog meer muziek uit Nederland. Ze waren zelfs populair in Amerika. Als je goed luistert, horen we Sandra meezingen van Sandra en Andres. Goed luisteren naar haar stem. Ze komen niet uit Nederland, ze komen uit Frankrijk. Ze hadden succes in de Verenigde Staten. Daar verkochten ze zo'n 250.000 exemplaren van dit liedje. De Harlem Song. Ik zou zeggen, ik was het. voorkomen vergeten. De plaat, denk ik toch wel, ja, stond toch wel redelijk hoog in die top 40 nummer 18. Dus de Harlem Song van de Sweepers. Eén ja, dag vliegt dus. Deze dame niet zat bijvoorbeeld Sugumi, maar ook deze hit. Het tweede gedeelte draaien, want het is echt een prachtig nummer. It's Lindsay de Paul met Won't Somebody Dance With Me. Een prachtig romantisch lied. Over romantiek gesproken, wat vinden we hiervan? album Abraxas uit 1970. Dus dan is dit een hitparade van Erna. Dat kan niet anders. 1970 is er niet, zou ik je zeggen. Maar welk jaar dan precies? Ja, in de buurt wel. 16, Samba Pati, Santana dus. En nu... Henk Elsink, 15. In een huisje, op de heden Er zat een grijze Oude vrouw en daar heel stilletjes te schreden, en wat het lot haar vrouw. En Wat het lot haar brouwen, zeggen, wat het lot haar brengen zou. Ja, ja. Haar dochtertje had haar verlaten, en woonde in een hier van plezier. En van zijn huis van plezier. En lonkte de man dan op straten, en ging er dan zwier aan de zwaar, en zwaar aan de zweer. En dan zei de moeder met geweer: Johanna, laat mij niet alleen, Tom nu kom, kom nu terug, en kom nu terug, en klein. Ongelooflijk, leuk lied, leuke tekst, een leuke tekst, uh, je het goed? Nummer Juist, 14, dus nu Colin Bluntstone met dat wonderschone Wonderful. Hij treedt nog steeds op, he? ongelooflijk. I can see the bright line of the runway light shine, coming on the night flight. Wonderful heet dus 14. We zijn er bijna muziekvrienden bij de top 10. Dus ook die Duitsstalige nummer 1 hit van die Griekse zanger. Hoe heet dat liedje ook? weer? Nog meer Duitsstalige muziek van Mireille Mathieu. Maar volgens mij zong ze het toch ook in het Frans. Dacht Ik niet? Ik weet het allemaal niet meer. Zo heel lang geleden... Dat was dus uh, nummer 13. Dit is 12. Love, love keep us me, babe, so comes along. Liedje geschreven door Niels Sedaka. We kennen het waarschijnlijk ook van het uh, duo Captain and Oh ja, denk je dan. Ja, dat waren ze. Maar dit is de uitvoering van Mac en Katie Kassoon. Love will keep us together. Rolling Stones, langs speelplaat van de week deze week. Het album Black and Blue komt uit 1976. En dit was een liedje van het album Goats' Heads Soep. En dat was een aantal jaren ervoor. Welk je Exact. Het beeld van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10. Muziekvrienden, we hebben een oude top 40. Week 48. Maar dat wisten we al. 1973. Ik lees de top 10. We draaien die Duitsstalige nummer 1. in. en dadelijk ook nog een track uit de langspeelplaat van de week. Komt die nummer 10. Paper Roses van Mary Asmund, Zusje van die broers, weet je wel. Nummer 9. Jimmy Boudewijn de Groot. Echt een geweldig lied. We gaan hem het tweede gedeelte draaien. Nummer 8. Harmony van Ray Conniff. Met zijn zingers natuurlijk. Nummer 7 Een zeer vrolijk lied. Nico Haak en de Paniksaais en Juka Lille. Nummer 6 Juanita van Nick McKenzie. Kunnen we ons die nog herinneren? Nummer 5, een van de eerste hits van Ringo Starr na The Beatles, Photograph. Nummer 4, One Way Ticket to Anywhere. Daar zijn ze met z'n allen, die Osmond Brothers. Nummer 3, een liedje van Gerard Cox. Een ander lied dat we dadelijk gaan behandelen in het volgende deel. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Nummer 2, The Day That Curly Billy Shutdown Crazy Key van de Hollies. Het stond op 1 en we hebben nu een nieuwe nummer 1. 1 Wir trafen uns im Sonnenschein ein kurzer Traum vom Glücklichsein er ging viel zu schnell vorbei. Es kam weer Abschied für uns zwei. Nu denk ik nur noch daran, wie ik dich wiedersehen kan. Schönes Mädchen. vergess ich nie ich hör noch heute die melodie wo ich auch bin was ich auch tu die sehnsucht lässt mir keine ruhe erst wenn ich wieder bei dir bin bekommt mein leben einen sinn I'm Muziekmuseum.nl, the Music Museum, het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.